Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Profiteren van de komst van de grote aantallen vluchtelingen... zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat heeft berekend dat er tot en met 2020... vanwege de grote vluchtelingenstroom zo'n 50.000 extra woningen worden gebouwd. En dat zou de bouwsector ruim 5 miljard euro opleveren... en zo'n 9.000 arbeidsplaatsen. Staatssecretaris Dijkhoff waarschuwt vluchtelingen in Nederland met een brief...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 Consumenten besteden vanwege het mooie weer vooral meer aan eten en drinken en aan ijsjes. De verkiezingen in Canada zijn gewonnen door de liberalen. De partij van Justin Trudeau heeft een absolute meerderheid behaald in het parlement. De conservatieve partij van de huidige premier Harper verliest flink en wordt de tweede partij. Justin Trudeau wordt de nieuwe premier. Hij wil meer geld uitgeven om de Canadese economie te stimuleren. Verder wil hij uit de coalitie stappen die terug op IS bombardeert... Met die meer aandacht voor klimaatverandering. Oscar Pistorius is gisteravond voorwaardelijk vrijgelaten, een dag eerder dan gepland. De celstraf van de gehandicapte Zuid-Afrikaanse atleet is omgezet in huisarrest. Een jaar geleden werd de 28-jarige Blade Runner veroordeeld tot vijf jaar cel... voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. Het weer plaatselijk wat mist, later af en toe zon, maar ook veel bewolking... en soms wat lichte regen. Het wordt een graad of twaalf. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files met meer dan vijf minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt Muidenberg negen kilometer. Heeft te maken met een aanrijding, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4, Den Haag, richting Amsterdam, bij Zoeterwoude, vier kilometer. Op de A6, richting Muiden, bij Muidenberg, acht kilometer...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 Na twee uur inderdaad. Goedemiddag, Salvoorts. We zijn nu weer drie uur lang. En wie zijn we tegenover mij? Zit Hans. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Ja, even kijken hoor. Welke... Ja, dit ja jaar, goedemiddag, ja. Rob, goedemiddag. goedemiddag, luisteraars. Ja. Goedemiddag. Wat gaan we doen vanmiddag, we gaan, Hans? Uh, ik heb, Om half drie hebben we het weerbericht. En we hebben natuurlijk onze korte berichten. We houden de voetbal voor u in de gaten. We hebben het gedicht van vandaag, Dier van de Week...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 Zondagmiddag is al kort. En geniet er natuurlijk van de muziek van CFM Jordan, Whitney Houston en I wanna Dance With Somebody. Dit is CFM, CFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 en hier is James Blunt en de Bonfire Hearts. Your mouth is a revolver, found bullets in the sky. Mm -hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die.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 Starts the sparking and I'm on fire Op radio en TV. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En dan lees je de laatste berichten uit Zandvoort. En kan je natuurlijk lekker luisteren naar Cfm kanaal 40, digitaal via SIGO. Zo dadelijk de eerder divisie. Despedida para mi fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Desde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 Lekkere muziek uh, nog onderweg de komende twee uur, ruime twee uur, waaronder des van Donna Summer.